12 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen... vanochtend in de Iraanse hoofdstad Teheran. Terroristen hadden het voorzien op het parlementsgebouw... in het mausoleum van Ayatollah Khomeini. De aanval in het parlement zou nog altijd gaande zijn. Er zouden daar vijf tot zeven doden zijn gevallen. Iraanse media melden dat bij de aanval op het mausoleum... een van de terroristen zichzelf heeft opgeblazen. Of daar ook burgerslachtoffers zijn, is niet bekend. De Veiligheidsraad in Teheran is inmiddels in spoedzitting bijeen...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 Duitsland heeft definitief besloten om zijn militairen uit Turkije terug te trekken. De troepen verhuizen van de luchtpachtbasis Inçerlik naar een basis in Jordanië. Het besluit is een gevolg van de verslechterde relatie tussen Duitsland en Turkije. Zo verbiedt Ankara Duitse parlementariërs om de troepen in Inçerlik te bezoeken. Het gaat om 260 militairen die vanuit Turkije meedoen aan de strijd tegen IS. Een vrouw uit Hoorn heeft de man die haar vorig jaar aanrande zelf opgespoord. De vrouw was in oktober na een avondje stappen misbruikt en beroofd van haar telefoon. Het mobieltje werd later door de dader gebruikt. De vrouw gaf de locatiegegevens aan de politie door, maar die slaagde er toch niet in om de man op te pakken. Daarna maakte ze een profiel aan op een chatsite en verleidde de man een selfie te maken. Dat deed hij, waarna het de politie wel lukte hem te arresteren. De man staat vrijdag terecht in Alkmaar.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 Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en zo begin je dan een uitzending heerlijk met een tompoes en koffie. Nou, wat gezellig, Bep van harte. Bep is jarig vandaag, dames en heren. Onze Bep. Dankjewel, Ruud. Ja, alsjeblieft, Bep. <laughs> Was Sidekick met dat programma dan gelijkjarig? Nou, nou, nou, wat een feest. We gaan er ook een feestje van maken vandaag. Uh, dit is van Lunch. Leuk dat u er weer bent. Wij waren er gisteren niet. Want we waren eventjes, uh, ja, even per dag iets eruit en zo. En uh, gisteren de hele dag bijkomen. Maar we zijn er weer hoor. Ja. Om u vandaag weer te voorzien van leuke muziek en uh, wetenswaardigheden. Uh, regio Nieuws straks om half 1 en half 2 natuurlijk. Verder hebben wij de 3 1 natuurlijk. En wij hebben vandaag natuurlijk ook weer, omdat het woensdag is, de confrontatie. Ja, u weet het hè, de Hoekse en Kabeljauwse twisten en zo, die breken opnieuw uit. Beatles tegenover Stones, jawel. Maar eh... Uh... Eerst even een plaatje voor Beppe. Aarig, eh? <laughs> <laughs> <laughs> Swing We are a lot Swing <laughs> <at the team laughs> in. Oh. Hey. Stevie Wonder. It's in the dream that you had so long ago. The glimpses. Wonder dus met zijn verjaardagslied. Happy birthday. En niet alleen voor Bert maar voor alle andere jarigen vandaag. Ik weet niet wie er weer jarig zijn, maar goed. Voor iedereen die jarig is, nou hoor. Happy birthday. Happy, happy birthday. Ja, en uh, dan uh, bereikt ons uh, het droevige bericht. Het droevige bericht van het overlijden van Sandra Remer. Zoals Jos Brinka noemde. En uh, natuurlijk bekend van uh, vele zongfestivaldeelnames. Grote hits met uh, Dries van Holte, uh, uh, Sandra en Andres natuurlijk. En ook veel mooie liedjes alleen. We kennen dit origineel van Air Supply. Maar dit is Sandra. Tell me Natuurlijk ook weer veel te jong, 66 was ze. is dat nou helemaal? Ja, dat is heel erg jong. Een jaargenoot. Ja. Ja, dan komt ze dichtbij. Ze heeft het niet mogen halen, nee. de 67 dit jaar. 17 oktober zou ze 67 zijn geworden. Droevig bericht. Ja, heel droevig. En ik kan me nog herinneren dat ik een jogging natuurlijk nog wel een beetje zomaar echt... Uh, dat je de Muziekexpress kocht, weet je wel, dat was een jaar of ja, twaalf. Ja, ja. Nou, ik was dan iets ouder natuurlijk. Maar uh, de, de Muziekexpress, en er stond dan een foto van de Riem. Dan had ze nog zo'n brilletje op. Goed, en, ja. en dan had ze een schattig liedje, dat heette Aldila. La. Dat was haar eerste hitje. Ach ja, met het kinderstemmetje. Ja, het ja. Ja, ook. ja. ja, ja. La, dat, dat was haar eerste hitje. Dat was ze elf? Ja. Ja, kan je nagaan. En uh, zo'n indisch meisje met zo'n brilletje op. had ze toen nog. Ja, en later natuurlijk grote successen met Andres. Eh, onder andere als het om de liefde gaat eh, op het Songfestival. Eh, en later ook nog met The Party is over. Nou. En, ze had nog een liedje. Eh, als Sandra heeft ze ook nog een keer meegedaan. Sandra met een X. Maar daar ja, ben ik even de titel van kwijt. Maar goed, maakt niet uit. Het is in ieder geval jammer dat ze er niet meer is. Um, ja, nou. Wat nu? Oh ja, de volgende. Klein stukje nog. We gaan naar 3 1. 3 in 1. En hier is ook van iemand die wij goed gekend hebben, Beb. Namelijk een 3 in 1 van Rob Hoeken. Oh. En... Dat was van uh, onze beide uh, bekende vriend uh, Rob Hoeken. Ook helaas veel te vroeg overleden, natuurlijk. Maar vroeger. Ik heb al met hem gespeeld. Geweldige man. En een geweldige boogie boogie pianist. En nu hoorden drie stukken van Rob Hoeken. Uh, we begonnen met de uh, traditional, de Honky Tonk Train Blues van Madeleine Luck Lewis. Uh, daarna de Down South van hemzelf: Down South Part 1. Grote hit geweest zelfs. Toen kon Boogie Woogie nog een hit worden in de top 40. Dat komt toen nog. Ja, die tijden. En uh, daarna hadden we. Uh, de Boogie, Boogie Stomp. Ja, dat was hem. En die was origineel weer van Albert Emmons. Boogie Woogie pianist uit de jaren 20 en 30 en zo. En uh, dat was onze 3-1. Goed. Uh, ja. Terwijl. Uh, aan de andere kant nog de gesleuteld worden. <lacht> maar goed, we gaan vrolijk verder met het programma. Ik heb nog één plaat voor u voordat wij straks naar het regio-nieuws gaan. En uh, die plaat is natuurlijk van Zandvoort Trots. Mag je wel zeggen? Ja. Dit is de nieuwe single van Alain Clark. Zandvoort trots, Zandvoort trots natuurlijk. wereld. Alain Clark En het liedje dat Kiss you the same En we gaan uh... Ja, dat wou, dat wou ik nou zeggen dat, dat wou ik nou zeggen Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... jarige Bep Sweres. Goedemiddag. Vanmorgen was er rookontwikkeling in de Schiphol Tunnel... en de reden tot een uur geleden geen treinen naar de luchthaven. Dat meldde een woordvoerder van de Koninklijke Marischaussee. Wat de rook veroorzaakt had, is niet bekend... De reizigers moesten rekening houden met vertraging... en hoewel de NS schatte dat rond 11 uur alles was opgelost... vermelden wij het u toch nog. Wie vandaag vanaf Schiphol vliegt... moet vanwege de harde wind rekening houden met vertragingen. Ook kan het voorkomen dat vluchten door weersomstandigheden worden geannuleerd. Daarvoor waarschuwt ook Schiphol op haar website. De reizigers krijgen het advies om de details van hun vlucht te checken... via de luchtvaartmaatschappij waarmee ze vliegen. Er is al bekend dat er vluchten naar Barcelona, Stavanger, Aberdeen... Aalborg, Bergen-Neuerberg, Basel en Birmingham... Newcastle, Southampton en London Heathrow zijn geannuleerd. Kijkt u op de website als u van plan bent vandaag te vliegen. Want de storm is natuurlijk in de hoofdrol, ook vandaag nog. De pont van Emuiden is tijdelijk uit de vaart genomen. Dit meldt het bedrijf GVB op haar website... Een woordvoerder laat weten dat het veer tussen Velsen-Zuid en Velsen-Noord... voor onbepaalde tijd is stilgelegd. De Zandvoortse reddingsbrigade heeft het er druk mee gehad en wellicht nog. Ze rukte meerdere malen uit met de strandambulance. Een man kwam in de zee terecht toen zijn katamaran omsloeg... en kitesurvers bleken in nood te raken door de storm. De reddingsbrigade deed fantastisch werk waarbij ze de katamaranvader redden. Kitesurvers konden vaak op eigen kracht weer op het strand komen. Eén kitesurfer dreef zelfs af tot Parnassia... waar hij weer op de been kwam. De vraag die naar ook rees was... is het wel verantwoord om met deze storm en zware golven de zee op te gaan? Mede omdat het ook zwaar is om met boten de zee op te gaan... want dan kunnen ook de redders in gevaar komen. De sportieve reactie van de reddingsbrigade was... natuurlijk als het je hobby is... Nodigt dit uit om met kitesurfen te gaan. Maar wees gewaarschuwd, want ook met harde wind kan de zee heel gevaarlijk zijn. Maandagmiddag voerde er een brand in uh, uh, Park Zandenvoerde. De brandweer moest maandagmiddag om actie komen... omdat er een duinbrand was afgebroken. Rond tien voor drie werd de brandweer ontdekt... in een deinstruik tussen Park Zandenvoerde en de Zandvoortslaan. Diverse brandweereenheden werden opgeroepen om het vuur te bestrijden. Een klein duingebied is vermoedelijk door broei in brand gevlogen. Brandweermannen hebben het vuur geblust. Door de bluswerkzaamheden was de Zandvoortselaan deels gestremd voor verkeer. Er was maar één rijbaan beschikbaar, waardoor er ook nog een lange file ontstond. Vanmorgen is in het Spaarne ter hoogte van de Koude Hoorn in Haarlem... een stoffelijk overschot van een onoverleden persoon aangetroffen... De hulpdiensten kwamen groots in actie... voor de melding dat een persoon te water was geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen... was de persoon al overleden. Er zal onderzoek plaatsvinden om te kijken wat er is gebeurd. Ook uit Haarlem, een man is op een elektrische fiets... dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval te Heemstede. Een traumahelikopter werd ingezet bij de hulpverlening. De man reed op zijn fiets... Op de rotonde bij de kruising Bronsteeweg Pieter Aartslaan toen hij schrok van een auto die voor de rotonde stopte. Bij zijn schriksactie kwam de man lelijk ten val. Weg het letsel werden twee ambulances en een traumateam ingezet om hulp te bieden. De man is toen gestabiliseerd en de ingevlogen traumaarts is met de ambulance meegereden naar het ziekenhuis. Tot zover het regionale nieuws van half 1 vandaag.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 Zuidwest, windkracht 7 tot en met 8. De maximumtemperatuur in Zandvoort is circa 17 graden. Voor morgen donderdag wordt verwacht wisselend bewolk en overwegend droog. Vrij krachtige zuidwestenwind in de middag afnemend. De maximumtemperatuur voor donderdag wordt verwacht op 22 graden. De vooruitzichten blijven wisselvallig met geleidelijk oplopende temperaturen. Dit was het nieuws. Weer bericht u geleverd door Leo van den Hoorn, Lex. Dat was het weer. Zie je hem zo'n voort? En die van de zijde, op zie je hem zo'n Zo, zo Ja, wat waren even drie platen of één. Ja, ik was even... ja yeah. Maar in ieder geval, uh, u hoorde natuurlijk een prachtig Sidekick liedje gekozen door onze jarige bep En uh, dat nummer dat, uh, was van Rita Franklin. En dat had ik eigenlijk wel min of meer verwacht. <laughs> uh, you make me feel like a natural woman. De originele mono-versie nog wel. Dat was echt oud. Uh, daarna hadden we Orléans. En, Dan uh, ben ik de titel kwijt. En dit was... Uh, ja, dit was uh, gewoon uh, Donald Fagan. Ja, met uh, Ruby Ruby. Ja, zo was het. Uh, eens even kijken naar de klok. Het is tien voor. Uh, ja, tien voor. En ik heb nog een prachtig nieuwe plaat. Van uh, een hele aparte Nederlandse dame: Kovax. Een suikerpilletje. Kovacs, of Kovacs, hoe ze ook heet. In ieder geval een dame die uh, hele aparte, leuke muziek maakt. En ook de volgende plaat heet, is nieuw. Het is een beetje eerste rockband, Vlogging Molly. Welcome to Adamstown. Hanging Molly. En uh, welkom in Adamstown. Want je ah, eerste folkrock zou je kunnen, als je het ergens bij zou willen, moeten kunnen indelen. Het is Herbie Man. Memphis Underground. En die neemt ons mee naar het internationaal uh, Journaal van 1 uur. Tot zo.